Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Kom in Den Haag naar Kijkduin en bewonder de magistrale kunstwerken op de boulevard en in de duinen. Ervaar de magische schoonheid van glas- en lichtkunst. Bij daglicht en bij avondlicht. Beleef het mee en leg het vast. Doe mee met de Rabo Foto- en filmwedstrijd. Van 2 tot en met 26 juni. Kijk op biennalekijkduin.nl. Dit is het laatste weekend van de 53ste Tong Tong Fair. Kom naar deze Indische stad op het Malieveld in Den Haag met de beroemde Grampassa, de immense eetwijk en het internationale Tong Tong Festival. Meer informatie op Indisch.nu op de Pinksterfair in Zijst is het weer volop genieten van alle trends en tradities voor huis en tuin. De mooiste lifestyle fair met onder andere aandacht voor de nieuwste mode. De laatste woontrends, de heerlijkste delicatessen en trendy buiten koken. Van vrijdag tot en met tweede Pinksterdag in de romantische tuinen van slot Zijst. Kijk op pinksterfair.nl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 Proef Amersfoort is het culinaire evenement van Midden-Nederland, een feest voor wijnproevers. Op de Hof, het historische centrum van Amersfoort, serveren meer dan twintig restaurants hun mooiste gerechten en dranken. Vandaag en morgen geopend vanaf 2 uur, gratis entree. Kijk op proefamersfoort.nl. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het lekkerweg in eigen land. Hypnose van Lars Kepler. Nu 5.95. Alleen in de LibriS Boekhandel. Dit is Radio 1. Tros News Show. Presentatie Peter Deby en Divertje Blok is bijna vijf minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. En ik zal je vertellen wat we daarin gaan doen. Over een klein kwartier is Raymond de Voer... voorzitter van de Stichting Drugsbeleid te gast. Hij draagt de wereldwijde war on drugs. Hij draagt dat ten gave. En daarna praten we met zanger en tekstschrijver Bob Fosco... over zijn gebundelde liedteksten... Onder de titel Blind op mijn ogen. Gevoelige poëzie voorbij het haardvuur. Maar dan net even anders. Hij komt ook zingen, hè? En ik geloof dat hij, ja, hij komt zingen. En, en er komt er ook nog iemand gitaar spelen, volgens ja. mij. Ja, nou, ja. vuur u daarop. En om kwart voor tien. Een gesprek met radiosterdeskundige Michiel Brentjes... over de enorme radiotelescoop die in het Drentse Exlo verrijst... speurend naar geluiden uit de ontstaan geschiedenis van het heelal. Goed, we beginnen met een... Nieuw front. Oorlogen worden in de nabije toekomst van achter een beeldscherm uitgevochten. Zogenaamde cyberaanvallen kunnen niet alleen het openbare leven... maar ook hele overheden ontregelen... waarbij de staatsveiligheid in het geding kan komen. De Amerikaanse overheid werkt inmiddels aan wetgeving... om een aanval op de overheid met een computervirus te beschouwen... als oorlogsdaad. Over oorlog voeren van achter je computer gaan we praten met internetdeskundige Francisco Viola. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke buck uh, in de toekomst een oorlogsdaad? Nou ja, dat is wel een beetje. <coughs> we moeten wel een beetje oppassen. De, de verhalen erover beginnen een beetje te lijken op de millennium Bug, die we tien jaar geleden mee hebben gemaakt. Dus er worden heel grote verhalen verteld. De ernstige dreigingen. Uh, wat er allemaal vreselijk kan gaan. De wereld. Uh, uh, gaat dan onder als, uh, als we niks doen aan ik de internet? Ik uit, uit, uit deze inleiding dat het wel meevalt. Nou, dat is, ik zal niet zeggen dat het wel meevalt, maar het is wel goed om het in het juiste perspectief te staan. Mm -hmm. Er zijn niet echt voorbeelden van dit soort dingen. Dus we hebben nu eigenlijk twee dingen. We hebben een, een, een, een aanval op Iran met een virus. Nou, dat was inderdaad wel. Moet heftig. je even uitleggen. Dat was een, een virus van de Amerikanen. Ja, er is vorig jaar. On... Nee, niemand weet van wie het is. Maar oh. er is vorig jaar een, een virus nee, niemand ontdekt. Niemand geeft dat toe natuurlijk. Een virus ontdekt door een stel Russen, die zaten te kijken naar, naar, naar een systeem en die ontdekten dat. Dat een bepaald type apparatuur van Siemens... heel specifiek, dat daar ja, een virus voor bestond. He, dus dat er, dat, dat, dat er iets bestond een computerprogramma... wat alleen iets deed met die apparatuur. En dat was toevallig apparatuur die je nodig hebt uh, in, een, in een kerncentrale. Dus in een uh, opwerkingsfabriek, of in ieder geval om centrifuges te laten draaien. En wat deed dat virus nou? Dat zorgde ervoor dat die centrifuges, uh, waar die uranium in zit... harder of zachter gaan draaien, waardoor het hele systeem in de soep loopt. Dus het was eigenlijk een soort sabotagevirus... voor specifiek een kerncentrale... of in ieder geval de apparatuur die daar gebruikt werd. Dat is een beetje raar. Dus toen gingen er wel wat alarmbellen rinkelen voor het eerst. Het virus heet Stuxnet. Voor het eerst gebeurde er iets... Normaal een virus, ja, dat gaat zo in het wit. Hè? Dat kennen wij allemaal wel. Dat komt binnen bij je Google Mail of zoiets dergelijks. Uh, maar dit was een virus wat één opdracht had en heel vernuftig in elkaar zat. Bijvoorbeeld hè, door zich aan te passen op het moment dat de controles worden uitgevoerd... zodat je het niet kan zien dat het er is. Uh, het zit knap in elkaar. Op zo'n manier nog eens een keer samengesteld voor apparatuur... die heel zeldzaam is, die daar niet in het wild. Dus de conclusie is, dit moet samengesteld zijn door lui... Het is heel duur geweest om dit te maken. Door ja, in heel Iran veel heeft, het, hebben. heeft dat de nucleaire ontwikkeling Precies. Uh, vertraagd. Precies. En het, is, ja. het was dus in die zin ook effectief. En er werd dus gezegd, dit kan eigenlijk alleen maar door een overheid uh, gefinancierd zijn. Is, dit zijn niet meer een paar jongetjes op een zolderkamer die het gedaan hebben. Dit is, en dat is vermoedelijk ja, of de Verenigde Staten, of Israël, of gezamenlijk. Ja. En hoe wordt zoiets dan in Iran binnengebracht? Is dat via de apparatuur van Siemens zelf? Of hoe, het hoe vermoedelijk is dat dit via usb stickjes is gegaan. Dus uh, ja, usb stickjes uitdelen. Je geeft iemand usb stick Ik kreeg pas van de tros een usb stick opgestuurd. Ja. Met het jaarverslag. Je toch, met het jaarverslag. <laughs> ja, die even die je uitkijken toch. Hup, ja, <laughs> voor je het weet. Ja, maar luister, dat is toch verboden? als je, eh, <laughs> de, Nee, maar nee. nee ik bedoel, de ja. vraag klinkt heel dom. Hij zal ook wel zo dom zijn. Maar het is toch verboden voor iedereen die in een nucleaire centrale werkt... om überhaupt met usb stickjes wat dan ook te doen? Ja, dus moet je zorgen dat iemand dat toch doet. Ja, dat er is er altijd wel iemand ergens bij je... ja mm. bedoel, als je gaat lopen zoeken, kom je altijd... Het is niet anders dan inbreken. en dat is ook je Maar kan daarom dit... zeg je ook, dit, is niet, dit soort grote dingen met grote gevolgen... kunnen nooit door een paar uh, jongens, wiskits... op ja. een zolderkamertje bedacht worden. Daar moet altijd groter geld, een grotere organisatie achter zitten. Precies. En je kan je zeggen, is dit nou cyberoorlog... of is dit spionage? Het zit ineens eigenlijk om wat ander... Is het, is het, wat, wat, dit is is het, het een aanval? Het niveau... Ja, ja dit, als wij bij oorlog denken, dan denken we toch aan vliegtuigen... Die overvliegen die alles plat bombarderen, aan het slagveld en zo veel doden. Dat is oorlog. Terwijl dit is eigenlijk ja een uh, nieuwe definitie een van oorlog. Zou, toch zou kunnen? je kunnen zeggen, ja zou je kunnen zeggen. Maar dit is dus, wil ik zeggen, dit is het enige voorbeeld wat we tot nu toe kennen. Mm -hmm. En een ander voorbeeld is Estland, waar een keer uh, een aanval is uh, gedaan door uh, door Russische hackers op de overheidssystemen, waardoor die de sites van de overheid een paar dagen niet bereikbaar waren. Maar dat is ook, daar is er ook eigenlijk niemand, er is niemand bij omgekomen. Er zijn geen, geen slachtoffers gevallen. Het is heel vervelend geweest. Maar daar houdt het bij. Terwijl oorlog. Bij oorlog zeg je niet. Goh, heel vervelend. Hè? Oorlog is rampzalig. Nou, de rampzalig zijn dit soort aanvallen nog niet geweest. Maar als de Amerikanen sonderen dat ze een dergelijke aanval... op hun systemen beschouwen als een oorlogsdaad... dan wordt het wel merkwaardig als zij betrokken zijn... bij iets wat op deze manier natuurlijk de wereld inkomt. Ja, maar oorlogen doen vaak mensen met z'n tweeën. Dus de een doet wat en de ander doet wat. Oh. En dan zeggen ze allebei dat de ander de schuld heeft. Ja, dat is... Dus dat, dus, dus, dus, de, dit is, dat is in dit geval ook. Wat, wat, wat er een gevaar is, wat er een beetje in zit... Is, uh, met dit soort dingen, is Dan gaan in de Verenigde Staten stemmen op om een heel nieuw internet te gaan ontwerpen. Dat ze zeggen, ja, internet is niet veilig genoeg. En dan komen we een beetje in de gevarenzone. Want? Want nou ja, dan willen ze een soort internet gaan maken... waar ze controle over hebben. En dat, een beetje China-systeem, China weet je dat ze kunnen zien wat er gebeurt. En het is natuurlijk heel goed als de overheid in de gaten houdt. Hè, onze veiligheid, enzovoort, enzovoort. Maar je wil ook niet dat hij alles kan gaan controleren. En... Uh, ja, je hebt gezien in de afgelopen tien jaar... dat er onder uh, dreiging van de oorlog terror tegen terrorisme... zijn er allemaal burgerlijke vrijheden ingeleverd. Nou, de vrees bestaat nu een beetje dat internet het volgende uh, target is. Hè, dat ze zeggen, oké, okay, dat willen we onder controle krijgen. Dat betekent dat dus eigenlijk... die discussie speelt hier ook in Nederland. De, de bedrijven en de overheid willen gaan kijken... wat jij zit uit te spoken op internet. En daar eventueel maatregelen maar, tegen. Nemen. Maar is het denkbaar dat internet... waar we toch wel behoorlijk afhankelijk van zijn geworden... dat een, een, een aanval op je op je internet dat dat een samenleving plat zou kunnen leggen? Uh, nou, het kan wel heel vervelend worden. Stel dat je dat plat krijgt dan uh, wordt het wel heel vervelend. Ja, dat kan je... Het en dat is het, niet dus dat, wat dat betreft, is het, is het wel een reële angst... Maar als je kijkt is, wat inmiddels bij... allemaal via computers gaat okay, in samenlevingen. Maar dat, dat, dat, wel dat is een heel... kwestie van goed beveiligen. Mm -hmm. En beveiligen is niet meteen oorlog voeren. Hè. Ik bedoel, zorgen dat iets, iets veilig is... wil niet zeggen meteen dat je een oorlog aan de gang is. Er is het verschil tussen je inbrekers buiten houden... en een heel leger buiten houden. Maar, en de, de, de, de, uh, je moet dus zorgen dat het veilig is. Het is ook belangrijk. Hè. De overheid hier in Nederland heeft daar ook een, een, een instituut voor, GovSurt. Het is ook heel belangrijk. Dat ze dat doen. Het is ook heel belangrijk dat ze samenwerken met vitale onderdelen van het bedrijfsleven om daar te overleggen. Dat zou heel slecht zijn als ze dat niet zouden doen. Uh, maar dat is wat anders dan een soort paniekzaaien van uh, wacht even het hele land kan eraan gaan. dat, en dat zou... is vind je wat er nu een beetje gebeurt nou, met ja, die, die plannen die dreime, voor wetgeving Een gemakkelijke uh... dreiging dat het hele land eraan gaat en daar is eigenlijk nog geen enkele, tot nu toe worden voorbeelden genoemd bijvoorbeeld het was pas weer zo bij zo'n verhaal uh, van de elektriciteitscentrale in Brazilië platgelegd door hackers nou dan gaat de regering het onderzoeken en dat blijkt dan gewoon een paar uh, doorgebrande weerstandjes te zijn bij wijze van spreken het, het blijkt toch vaak iets anders in elkaar te zitten en daarom zeg ik het lijkt het doet het Denk aan al die spookverhalen over de millennium Bug. Mm -hmm. Toen werd ook iedereen bang gemaakt. En daar moet je je voor op laten passen. Nogmaals, het is goed als er aandacht voor is. Maar denk niet dat China morgen heel Nederland kan platleggen. Want dat zal niet zo snel gebeuren. En het kan als excuus gebruikt worden door een overheid... door meer uh, grip te krijgen op onze... Ja, dat is eigenlijk waar je en onze als privacy burger, aan te tasten. Wij, het de burger, aandacht van moet hebben dat het gebruikt wordt om maatregelen door te treffen om jou te pakken. Onze minister van Defensie Hans Hille, die, uh, die zullen we maar even citeren, die zei: het is technisch mogelijk om de luchtverdediging van ons land met een cyberaanval uit te schakelen. Daarna kan men ongehinderd het luchtruim binnenvliegen. Je bent als land in feite weerloos geworden. Dat zegt hij niet zo, maar dat is hem voorgezegd vanuit de defensiestap. Ja, technisch mogelijk. Technisch is natuurlijk heel veel mogelijk. De ja. vraag, gaat het ook gebeuren? Uh, en zo, ja, kan je, als dat gebeurt, kan je dat dan helemaal niet van je afhouden? Nogmaals... De, wat ik net voor een voorbeeld noemde van die uh, nucleaire installatie. We zagen dit weekend nog, kwam er weer naar boven... China en Google Mail-accounts. Ja. Dat betekent dat er spionnen zijn. En dat wat is was even, dat? Zo. even? China en Google Mail? -account. Nou, blijk, Google is boos op China... omdat zij zegt de Chinese overheid is voortdurend systematisch bezig... met het hacken van e-mail-accounts... van mensen, uh, dissidenten, maar ook uh, Google-personeel... om daar binnen te komen. En aan hmm. Amerikaanse functionarissen. Amerikaanse overheid functionarissen. Ja. Uh, om om daar binnen te komen, om uh, informatie te lezen. Hè? Dan zetten ze eigenlijk, wat ze deden dan, wat we wel kennen... is als je een, een Gmail-account hebt, dat ze doorzetten... dat al je mail wordt doorgestuurd naar een andere account. Daarvan beschuldigen ze de Chinese overheid. Ja. En uh, dat zijn serieuze dingen. Maar nogmaals, dat is allemaal op spionageniveau. Dat is wat wij eigenlijk kennen van geheime agenten. Van, en die zitten nu achter dingen. Het is wel zo dat er voor een groot deel de oorlog... Via, via internet te gaan verlopen. Hè? Dus je ziet nu, vroeger was het zo dat als je soldaat was, dan ging je naar het slagveld en dan ging je daar andere soldaten doodschieten. Nu zit je in een container in de vada de hele dag. In Afghanistan met een onbemand vliegtuigje uh, dorpen te bombarderen. En om vijf uur ga je naar huis en dan ga je naar het kinderfeestje van je kinderen. Dat is een wat andere situatie. In dat Libië is... op het ogenblik exact zo. Precies. Ja. En ja. Dat, is, die zo, uh, dat is een heel ja, ander Dus wereld. het begrip oorlog, de, of de, de, de, dat, dat, dat, dat verandert. Dat is aan verandering onderhevig. Dat is natuurlijk al niet meer te vergelijken met hoe het was hè, in, in de vorige eeuw... En in de toekomst kan, is het voorstelbaar dat we alleen nog maar... via computers in feite een soort virtuele oorlog voeren met elkaar. Nee, ik en denk dat wel al dat die F-16's geen... en tanks en dergelijke, dat dus, dat. Nee, dat zou, dat zou niet zo zijn, denk ik. Het is wel zo, dat, dat we doen dat trouwens al een tijdje... natuurlijk van grote afstand, raketten op elkaar afsturen. Maar, maar die is, raketten blijven. Die raketten blijven, ja. het gaat er toch uiteindelijk om... De, de oorlog draait toch altijd om de ander dood te maken. Uh, en niet om eens een computer uit te schakelen. En de... Uh, dus dat zal nog wel een tijdje blijven. Wat je wel ziet is dat dit soort vormen er steeds meer bij komen. En ja, uh, een, een, een soldaat die het slagveld op gaat heeft een laptop bij zich. Dus als jij de vijand bent, zal je gaan kijken van hoe kan je die laptop uitschakelen. En als dat met een virus of met iets anders kan, zal je dat zeker doen. Maar denk niet dat er nu ineens van de een op de andere dag een soort nieuwe koude oorlog is. Uh, dat net zoals met de kernoorlog dat we dan gedreigd werden. Dat heel Nederland werd weggevraagd mm -hmm. dat dat op internet gebeurt, uh, dreigt. Bij Defensie, de Nederlandse Defensie, uh, waar dus fors bezuinigd wordt... trekt men toch op dit ogenblik nog 50 miljoen uit extra... voor onder andere bescherming van netwerken en systemen. Toen ik dat hoorde dacht ik voor 50 miljoen. Ben je, daar, ben, ben je daarvoor klaar dan? Ja, je kan dus er zoveel geld in pompen als je wil. Kijk, wat, dat is een beetje wat, er, wat, er, wat, er, wat dit verhaal ook mee moet oppassen. Er zit een hele industrie achter. Hè? De grote verhalen die jij vertelde net. Meneer Hillen heeft dat verteld van de, van, de, van de luchtafweer die uitgeschakeld worden. Ja, die verhalen worden verteld door bedrijven. En wat doen die bedrijven? Die verkopen spullen om de te beschermen. Dus zo werkt dat. Ik weet niet, 50 miljoen lijkt mij geen gek bedrag... maar ik ben daar niet genoeg in ingevoerd. Maar in de Verenigde Staten zal het toch waarschijnlijk... om een gigantische industrie gaan... die hier permanent op uitnodiging van de Amerikaanse regering mee bezig is ja kan dat er is, niet dat anders is, ja, de, de defensieindustrie in de Verenigde Staten is een van de grootste industrieën die er is en die uh, verdienen voortdurend overal geld aan dus ook aan dit soort dingen en dat is een, dit is een nieuw terrein is een blijk, nou ja, het is ook echt een nieuw terrein je moet het ook niet ik wil het ook niet dat het probleem, wij, van, wij er weten niks. er te weinig vanaf en weten dus ook niet waar we nou precies voor op moeten ja, het passen is een beetje, ik kan ook niet beoordelen hoeveel kruisraketten we nodig hebben ja die dingen kosten ook veilig wat <lacht> ja. Ja, hoeveel moet je er hebben ik zou het niet weten Peter daar kan ik geen antwoord maar op geven. maar je moet je niet te snel in paniek laten maken en zo'n wet dat, dat uh, het gaat om als hoeveel geld ze erin willen gooien? Kijk, voor mij als burger maakt het niet uit of ze nou een JSF geven... of van die internetdingen. Ik denk, die internet heb je nog wat meer aan. Maar die, uh, ik vind wel dat je moet uitkijken... dat je niet onder dreiging van dit soort verhalen... allerlei wettelijke maatregelen gaat krijgen... die internet uh, minder vrij maken. Nee, maar goed, als dat in Amerika gaat gebeuren... roept dat ongetwijfeld ook weer reacties ja, op in precies. andere landen. Zitten we binnenkort allemaal met dat soort wetten? Precies, en dat is een beetje het grote gevaar. En ja. daar moeten we als burger eigenlijk bewust om gaan... als het gaat over cyberoorlog dat die meestal gebruikt wordt om de wetgeving doorheen te drukken... waar we niet op zitten te wachten. Hartelijk dank. We spraken met Francisco van Jola over cyberaanvallen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze site nieuwsshow.nl. The war on drugs has failed, stelt de internationale commissie voor drugsbeleid. In gewoon Nederlands, de wereldwijde oorlog tegen drugs is volledig mislukt. Het was een klein bericht in de kranten, maar de conclusies van het rapport... dat donderdag werd gepresenteerd in New York, waren buitengewoon ontnuchterend. De strijd tegen drugs heeft de problemen rond criminaliteit en overlast alleen maar verergerd. De cijfers ondersteunen die stelling. De georganiseerde misdaad is fors toegenomen, evenals het aantal drugsdoden. En het gebruik is niet teruggedrongen. Integendeel, tussen 1998 en 2008 is het drugsgebruik volgens de Verenigde Naties met 35% toegenomen. Aangeschoven is Raymond Dufours, van de voorzitter van de Stichting Drugsbeleid. Goedemorgen. Goedemorgen. U moet even vertellen wat de Stichting Drugsbeleid is. Bent u voor uh, gratis heroïne? Bent u van de producenten. Waar bent u van? Van niks. Wij zijn een gezelschap vrijwilligers... die zich sinds de oprichting in 1994 inzetten... voor de regulering van alle drugs in plaats van het regulering. En adviseert... Betekent dat legalisering of regulering? Regulering is eigenlijk een ruimer begrip. Want Legalisering is iets bij wetregelen. Regulering kan ook. En wie adviseert, u? wie adviseert u? Iedereen die naar ons wil luisteren. Oh. De, de, dus je de kan de een politiek. minister, maar je kan ook de, de lokale wethouder... in Schin op Geul... Ja, alleen uh, het is natuurlijk eigenlijk een zaak van de regering die ja. moet deze zaak regelen. Ja. Helaas kunnen lokale bestuurders daar niet zoveel mee. Die zouden graag verder willen gaan dan de regering, maar dat ja. kunnen ze niet de ja. uh, war on drugs is mislukt. Uh, we, we horen op het ogenblik toch wel dagelijks verhalen vanuit Mexico... waar echt honderden doden uh, vallen in allerlei drugsoorlogen van bendes... en dan ook nog met de Amerikaanse diensten en Mexicaanse diensten. Nou, je kan het allemaal zo gek niet verzinnen. Het vraagt dus weer om... Uh, ja, een nieuwe benadering, want dit werkt niet. Dat is een beetje de conclusie die ook de Amerikanen kennelijk trekken. Ja, en dit is een uh, belangrijke uh, doorbraak. Er zijn twaalf jaar geleden, ook toen de uh, Verenigde Naties een uh, speciale top georganiseerd hadden om het drugsbeleid voor de toen komende tien jaar af te spreken. Ook er is er ook een verklaring geweest van prominente figuren, maar die was veel voorzichtiger. En nu zeggen deze mensen. Je moet gewoon erkennen dat de drugsoorlog een totale mislukking is. En je moet overgaan op regulering van alle drugs. En je moet zorgen dat uh, individuele landen een eigen beleid kunnen voeren. zodat we van elkaar kunnen leren. Hmm. Ja. Nou, nou, zit in, in die commissie, die Global Commission on Drug Policy, die hiermee naar buiten is gekomen. Uh, in ieder geval Kofi Annan, voormalig uh, uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Wie zit er daar nog meer in? oud presidenten van Colombia uh, in Zuid-Amerika, Brazilië, Mexico, uh, de huidige uh, eerste minister van Griekenland, heel goed, en uh, oud ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, de Solana, de oud uh, een man van het buitenlandbeleid van Dan de, kortom, de EU. Maar, maar niet de minste. Toch wordt er nogal lauw op gereageerd. Je, ja, je ziet er is... kleine berichtjes in de krant. Het is niet groot nou. van, nou, uh, hier hebben we wat aan. We moeten het echt dus heel anders gaan doen. Dat, ja. uh, hoor je dat niet. is heel wonderlijk en dat speelt voortdurend in het drugsbeleid. Het drugsbeleid wordt zwaar onderschat. De gevolgen van de drugsoorlog worden niet gezien. En dat is heel vreemd. En laten we het eens even tot Nederland beperken. We hebben natuurlijk sinds de opiumwet, dat is eind zestiger uh, jaren ingevoerd... het verbod om drugs te produceren, te verkopen en in bezit te hebben... is er hier ook in Nederland een, een, een bijna onopgemerkte, ongeziene, ongehoorde oorlog zich aan het ontwikkelen gegaan. En uh, dat is de drugsoorlog. Dat is dus het totale aan activiteiten van de misdaad om het drugsverbod te omzeilen. En de, van de overheid om dat tegen te gaan. En dat, uh, dat is de drugsoorlog. Nou, als je nou ziet wat die heeft aangericht, dan moet je twee dingen constateren. In de eerste plaats, om uh, het drugsverbod echt effectief... Te laten zijn ten opzichte van de consumptie van drugs... moet je toch zeker 85, 90 procent van de drugs die op de markt komen... in beslag weten te nemen. Dat is het doel. Wat doet de politie? Met een ongelooflijke inspanning... de helft van hun, van hun mankracht en middelen besteden ze eraan... krijgen ze niet meer dan 5 à 10 procent van de drugs te pakken. Mm -hmm. Dit is dus een totaal fiasco. En het is in andere landen exact hetzelfde. Maar het is veel erger dan een fiasco. Want het, uh, de drugsoorlog is direct en indirect... verantwoordelijk voor de helft van de totale criminaliteit in ons land. Dat is onvoorstelbaar en dat wordt niet opgemerkt... nog door de politiek, nog nou, door de media. Uit, uit, uit het WODC-rapport staat er gewoon altijd letterlijk... dat drugsgerelateerde criminaliteit... en daarmee vastgezette mensen in de gevangenis... boven de 50 inderdaad zit... In, uh, aan drugsgerelateerde zaken. Ja, dat is een gegeven. Wat maar wij... dat weet iedereen toch? Wel, nee. Dat weten de, de verantwoordelijke ministers niet eens. Die beseffen dat niet. We hebben nu vorige week de drugsbrief van de regering gekregen. Als je Die dat hebben af... een drugsbrief? Ja, uh, op... dat is hun voornemen wat het drugsbeleid ja. be betreft... Voor ik, de komende ik heb ook echt niks periode. over gelezen. Vertel eens. Ja. Wat gebeurt daarin? Dat is een armetierige schrift... Waarin alleen maar het als belangrijkste probleem van het drugsbeleid... in ons land gesignaleerd wordt dat er overlast is van drugstoerisme. Hou me vast. Nou, dat is natuurlijk een totale miskenning van de werkelijkheid. Als je het hebt over de helft van de totale criminaliteit in ons land... daar is wel wat meer dan overlast... Dat gaat van, uh, van uh, de directe criminaliteit... Hè? dat zijn dealertjes, dat is uh, henneplantages enzovoort... tot indirecte gevolgen. En dan heb je het over uh, onderlinge afrekeningen van drugsbendes... je hebt het over bedreigingen van, van burgemeesters... je hebt het over afpersing... je hebt het over infiltratie met drugsgeld binnen economische sectoren... als bijvoorbeeld onroerend goedhandel, horeca enzovoort. Levensgevaarlijke zaken... En uh, daar wordt met geen woord over gerept in die hele drugsbrief. Nee, overlast van drugstoerisme. Nou, daar hebben we helemaal niet zoveel overlast van. Dit is op met andere middelen heel makkelijk oplosbaar. Nee, dit is de hoofdfocus van de regering. En die doet daar flink mee en het zal alleen maar de zaak verergeren. Het grappige is natuurlijk dat het buitenland naar Nederland kijkt als een soort wild west waar in de, eigenlijk uit a, al, alles mogelijk is en ze doen maar. En inderdaad, nou ja, de koffieshops bestaan hier, daar komen de toeristen even van heinde en ver komen ze kijken hoe dat allemaal werkt. En dat het ook wat heeft opgeleverd, zeggen wij, hè, die liberalisering, dat, dat het niet meer zo ja, gecriminaliseerd is, het software gebruik. Ja, dat is het ook. De koffieshop is een werelddoorbraak. Er wordt hier een beetje schamper over gedaan. De koffieshop ja, is allemaal maar, maar, maar, maar, maar half werk enzovoort. Het is een werelddoorbraak, want het is het sterkste bewijs... dat de hele drugsoorlog niet nodig is... He, je kunt hier als 18-jarige Nederlander gewoon je hennep, je cannabis kopen in de koffieshop. Wat is er gebeurd? Niet heel Nederland is aan de cannabis gekomen. Niet heel Nederland is via de stepping stone-theorie van he, we zacht naar, harddrugs, van, weer, naar harddrugs. Helemaal niet gebeurd. We hebben een uh, gebruik van hennep en van de andere uh, drugs uh, dat onder het Europese gemiddelde ligt. En hetzelfde geldt voor de andere drugs. En het geldt ook voor verslaving aan drugs. We liggen heel, heel laag. Maar meneer Dufour, dit verhaal, wat u nu vertelt... en wat nu ook een heel klein beetje uit zo'n commissie komt... dat werd eind jaren 60, begin jaren 70 al verteld... met exact dezelfde argumenten en exact dezelfde voorbeelden als dat nu gebeurt. En wij zijn vanaf dat moment eigenlijk verketterd door de uh, buitenwacht. En het enige wat er gebeurd is... dat de Nederlandse regering zich permanent in de verdediging gedwongen voelt... omdat het buitenland zegt, luister jongens, uh, dit accepteren we niet... je zal nu binnenshuis wat moeten doen. En dan krijg je inderdaad wat u net zegt, overlast van drugsrunners... en moeten ze in Maastricht een, een, een soort pasjesbeleid hebben. En we krijgen een strenger beleid natuurlijk. Dat ja, zit eraan te komen. De koffieshops worden met deze drugsbrief van de regering de nek omgedraaid. Het is gewoon het einde van de koffieshop. Niemand zit daarop te wachten, gek genoeg. En waarom heeft de politiek en ook de media... Hoor, laten we dat ook niet vergeten... waarom hebben die deze zaak niet opgepakt? Waarom is het niet zo dat wanneer een opstelt of teven... het heeft over de criminaliteit... Hè, dat er dan niet meteen gezegd wordt... ja, maar meneer, eh, wat doet u dan aan de drugsoorlog? Die is sprake voor de helft van de criminaliteit. Wat gaat u daar nog aan doen? Niks ervan. En hij komt ermee weg. En dat is een hele wonderlijke zaak. Er wordt wel eens gezegd: Nou ja, dat. Uh... Maar dus is zo'n oproep van zo'n club. toch uh, belangrijke en invloedrijke mensen. een buitengewoon groot signaal. Nou, en of. En uh, uh, je kunt met de beste wil van de wereld deze mensen niet. Uh, versluiten voor naïeve, wereldvreemde uh, idealisten. Dit kan niet genegeerd worden. Dit kan niet ge genegeerd worden. Je moet er wat mee doen, maar je moet het ook gewoon om Nederlandse binnenlandse politiek nou eens gaan doen. Maar Want, wat moet je doen? Wat zou je hier nou, wat, wat is nou, het wat idee je, van die regulering? Hoe ziet u dat voor zich? Het uh, is voor de cannabis heel simpel. Daar hoef je alleen maar de achterdeur van de koffieshop te reguleren. Dat betekent dat de koffieshop kan aan de voordeur verkopen, maar aan de achterdeur niet inkopen. Wat dat natuurlijk bizar is. Dat regel je door een vergunningstelsel voor hennepkwekerijen. Doodsimpel. Gemeenten willen het al jaren... Heb je ook tegen. controle over de kwaliteit? Dan kun je, en dan kun je belasting... Doen we niet hebben. omdat het buitenland furieus hm, zou reageren? Wel, nee, het buitenland zou helemaal niet furieus dat, reageren. Dat is wel het argument dat gebruikt ja, wel, wordt. wel, maar dat is het argument van een dieren die net zo willen zijn als de buitenlanders... En die bang zijn om af te wijken uit de kudde. En die daarom zeggen van nee, nee, nee, dat kan maar niet vanwege het buitenland. Het buitenland is hoogst geïnteresseerd in die koffieshops En uh, ziet het voor wat het is. Een enorm interessant experiment, wat het failliet van de drugsoorlog aantoont. Maar goed, dus, dan hebben we het over de softdrugs. Die ik, ja. dat is me duidelijk, de koffieshops, maar de harddrugs. De harddrugs. Uh, een beetje misleidende naam, want een paar van die harddrugs zijn minder schadelijk nog dan cannabis. Allemaal zijn ze veel minder schadelijk dan tabak en uh, alcohol. Maar wat je daarvoor moet doen, dat is uh, beginnen met proefprojecten... voor de verkoop van die drugs. En dat doe je doordat je Nederlands ingezetenen boven de 18... Uh, een drugspas kan geven... waarbij ze een bepaalde hoeveelheid van een bepaalde drug voor een bepaalde tijd kunnen kopen. Meneer Four, het heeft uiteindelijk maar met één ding te maken... Willen de Amerikanen inderdaad eh, op deze manier ermee omgaan... wordt het failliet van de war on drugs daar toegegeven. Als dat niet zo is, blijven het natuurlijk tot Sint-Jutimus doorgaan. Ook in Europa. Het zou helemaal niet hoeven. We zouden best als Nederland dit alleen kunnen doen. En dan zouden dat we hebben een... we gedaan en dat zijn we nu aan het terugdraaien. Ja, maar dat is helemaal niet nodig dat we doen. Dat komt gewoon op politici met een beetje lef neer. Die gewoon zeggen, luister eens even, buitenland, eh, buitenland, jullie hebben met hetzelfde probleem te maken als wij. Laat ons maar eens experimenteren, kunnen we allemaal van leren. En dan zou je zien dat er belangstelling komt, want eh, het is helemaal niet zo dat het hele buitenland ons op de nek gaat springen als we dit doen. Absoluut niet. Je zit met overal in de wereld gigantische problemen. We kunnen enorme bezuinigingen aan, aanbrengen voor de Nederlandse samenleving. Als we dit doen. Dat gaat om miljarden. En we kunnen er zelfs aan verdienen. Nou of, ander, een of. anderhalf heffen. miljard belasting per jaar. De samenleving 10 miljard minder lasten. Omdat de criminaliteit afneemt met een derde. De handhavingskosten met 4 miljard naar beneden. Als je praat over bezuinigingen. Als je praat over het terugdringen van criminaliteit, de hoofdpunt van dit kabinet, dan moet je in de eerste plaats dus even gaan praten over de drugsoorlog. En dat is een enorm probleem en dat kunnen we binnen een jaar uit de wereld helpen. U bent Oogezelle. U hoorde Raymond Dufour, voorzitter van de stichting Drugsbeleid. En met hem spraken we over het vernietigende rapport voor drugsbestrijders wereldwijd dat deze week werd gepresenteerd. De oorlog tegen drugs is uitgelopen op een fiasco. Dat was de conclusie. Dank u wel. En vrolijk Fits en de Tantrums, zo heet de groep. Dear Mr. President, het nummer. Ja, een debuutalbum, Picking Up the Pieces. Daar komt het vanaf, dit nummer. Met zijn band, De Raggende Mannen, maakte hij in de jaren... in de jaren negentig, furoren. In de jaren 90 was het jaren 90. Bob? ja, Oké, okay, in de jaren ja. negentig. Nou, ja, we Bob. begonnen begonnen uh, eind jaren tachtig. Ja, 80, ja. ja dat begonnen. dacht ik eigenlijk ook. Daarom raak ik een beetje in de war. Nou, de, Het kan de mensen bijna niet ontgaan zijn, die uh, rachende mannen. En mochten ze wel ontgaan zijn, dan kennen ze uh, Bob Vosco. Die hoorde u net, oftewel Geert Timmers. Misschien ja. wel van de campagnes van de SP of van de hit Gabbertje. We hebben het over... Uh, uh, nou, over Bob Fosco dus. Nou zit ik raak ik heel in de war met de, met de tekst. Behalve muzikant, ook acteur en schrijver, uh, componist, producer. Uh, een alleskunner. Wie zijn liedteksten in stilte tot zich wil nemen, de zonder de spreekwoordelijke Bakheri erbij, die de rachende Mannen wisten te produceren, die kan daarvoor uh, nu terecht uh, in het boek Blind op Mijn Ogen. Want ja. daarin uh, staan uh, de beste teksten van Bob Fosco. Welkom. Ja, het is samengesteld door Vera. Dat is door je, mijn levensgezel. Door je vrouw. Ja, je en levensgezel. Die heeft, uh, ja. Een selectie gemaakt. En dat het heeft zijn je... haar beste. Of niet? Hoe heeft zij nou, nee, ik, ik ben het er wel mee eens ongeveer. Oh, maar gelukkig. het is niet alles in ieder nee. geval. Ik kreeg net ook al een mailtje van Vrouwtje Tuinman. Die vroeg zich af waarom het nummer. Um, ik kan het niet, er niet in staat. En ik moest, moet je zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niet... welk nummer ze bedoelt. Want, Want je hebt meer die heten, ik kan het niet, of zo. <laughs> dan. Dat, is, nou ja, dat, dat zijn van die mooie momenten van wanhoop... Dat, uh, die je kunt uitzingen. Ik kan het niet, of ja. ze begrijpen me niet. Dat zijn of, heel veel van je teksten. Een soort oerkreten, woest, voortkomend uit... woede, frustratie, liefde, heftigheid, ja. uh, uh, hakken... Uh, uh, ja. Eigenlijk ook amper in stilte te lezen, want je, je hoort het geschreeuw erbij. Waarom, ja. moest, waarom moest jij zo schreeuwen? Want volgens mij kom je uit de generatie van mooie luisterliedjes. Nou, kijk, als ik het heel netjes zou moeten analyseren... dan heeft het te maken met het feit dat ik 15 jaar voordrachtende mannen... in de popmuziek heb gezeten. En erachter ben gekomen dat uh, wat popmuzikanten doen... is demo's maken, ze maken een liedje. Mm -hmm. en dat gaan ze thuis heel netjes opnemen. En dan gaan ze het in de studio gaan ze het nog een keer doen. En daar tussen dat het die wordt fase, gemaakt. Daar gaat heel veel verkeerd, of daar verdwijnt heel veel. En de manier om dat te behouden is om te beginnen te, uh, uh, te muziceren in de studio met muzikanten... en te zoeken naar het juist, de juiste vorm van je liedje. En uh, dat is één. Dus ik wilde heel graag instant gewoon daar te plaatsen dingen in elkaar zetten. Het, het was CD Bob het eigenlijk. Maar ja, je moet je voorstellen, in die periode dat we dat deden... waren studio's die waren niet te betalen. platenmaatschappijen platenmaatschappij die wilde altijd eerst demo's horen. Dus wij waren eigenlijk een beetje veroordeeld tot... En dan hebben we tot... het dus eind jaren tachtig hebben het over. Nou ja, middenjaar... Oh, en en, en ik, ik ben in de pop terechtgekomen, ik denk jaren zeventig ongeveer. Hm. Maar voor jouw manier van denken, kwam de punk als geroepen? Of niet? Ja, de punk had ik op dat moment eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Ik vind eerlijk gezegd, de ragende mannen... wordt heel vaak met punk vergeleken, ja. maar het heeft te maken met... Omdat hele het hart en, en luid en heftig... En, en, ja. en de power en de energie... En ook te woede over het, het, het gladstrijken van alles wat een ja. beetje rauw is. Ja, ja nou, dat, dat is voor mij ook wel de oorsprong. En, en, uh, hoe de drag dan is begonnen is eigenlijk, eigenlijk dat ik... Uh, ik zat in een beentje dat heette de Stijle Wand. Dat was echt een hele nette popmuziek. En ik kwam op een gegeven moment achter van... wij doen eigenlijk alleen maar de dingen die de mensen, de, die de mensen van ons vragen. Dus de, de Niet de wat je zelf wil laten... Ja, cool. de creativiteit cool. was er niet. We, we waren voortdurend bezig om iets te maken wat de mensen leuk zouden vinden. Erg naar de markt toe gedacht de hele tijd. En dat vond ik ontzettend vervelend eigenlijk. Dat ging me zo irriteren. Dat ik dacht, uh, uh, na de laatste poging om eens een keertje de hitparade te, te treffen. Mm -hmm. Met de stijlen want dacht ik van, ik stop ermee en nu gaan we een plaat maken die niemand mooi vindt. Dat was eigenlijk het eerste, eerste begin. Zo is, zo is het begonnen. Maar dat is toch ook een raar uitgangspunt, uh, ja, Het was een reactie maken die niemand mooi vindt. Je wil, je wil gewoon doen wat je zelf mooi vindt. Nou, de, ik vond het in eerste instantie de, helemaal... Je nee? kon je niet eens naar luisteren. Tot iemand tegen mij zei... Dat dus moet wel nou hoor. Moet je het, ja, dat is het zeker, ja. ja. Maar wat doet hier, zei die uh, technicus. Ja. Dus ik moest me echt toe dwingen om er goed naar te luisteren. Want we moesten op een gegeven moment ook mixen. En, en dat was ook een hel. Maar op een gegeven moment dacht ik van, jezus, dat is, we, we schieten alle kanten op. Het is hier een totale vrijheid, uh, openheid. Uh, ik moet zeggen, uh, maar ik moet het klinkt kek... nergens naar. Nou, het klinkt te gek. Maar ja, je, je oren moeten er naar uh, gaan staan. Je ah, moet je oren is open dat? zeggen. Ja, echt waar. Ja, je moet het leren tot je, tot je nemen. Yeah. Dat is echt, uh, maar, is... maar kennelijk voor jezelf dus ook. Ja, het is zeer bevrijdend, ja. We mochten op een gegeven moment ook bij de VPRO... wij zitten nu heel erg over die periode te praten. Dat mm. was ook een hele interessante periode. Mochten we werden uitgenodigd om een paar keer live te spelen op de radio. En het was een soort van... Ja, je, je wordt ook een beetje gevoed door de hype. Dat iedereen ziet van, jezus, wat een energie. Wat een energie. En dat was denk ik ook wel het geheim, de energie. Ja. Maar, ik voel, maar ook als je toch achteraf stukken, ook, ook weer stukken hoort. Het is niet onmuzikaal of zo. Het is, dat nee. vind ik absoluut niet. Nee. Dat was het verschil met de punk. Want de punk waren vaak beginnende muzikanten die het allemaal aan het uitvinden waren. En wij speelden eigenlijk met goede muzikanten die uh, probeerden om uh, de grenzen van uh, alles wat mogelijk was op de instrumenten op te zoeken. En dat uh, leidde tot hele... Uh, ja interessante uh, sessies. Maar kan je, kan je me nog eens uitleggen hoe dat, hoe dat dan ontstond? Je kwam bij elkaar en ging iemand spelen? Kwam jij met een tekst? Hoe ging dat dan in z'n werk? Begon, ik ik, ik, ik probeer altijd uh, zo snel mogelijk wat bij elkaar te kriebelen. Uh, uh, Bijvoorbeeld poep in, nou, die, die, een, poep in je hoofd? Nou, Poep in je hoofd is een heel goed voorbeeld... want dat is heel spontaan ontstaan. Want uh, uh, Eigenlijk is het gevonden poëzie. Ja, het, het klinkt misschien een beetje raar, zoals ik het zeg... maar. Poep in je hoofd, dat zei Dikkie altijd. Die zegt die gast, die weet niet waar hij het over heeft. Die poep in zijn hoofd, dat is gewoon een opmerking. Uh, in de Amsterdamse haven werd wel eens gezegd dat iemand zijn bek moest houden. Van zal ik jou je bek scheiden? Weet je, je moet je mond houden. Dus het is een soort van. Uh, het is een object trouvée, om het even zo te zeggen. <lacht> ja, ja, wat, dat is wat het goede woord wat ho, hoor. Ja. Hij spontaan uh, in de studio uh, <lacht> bij elkaar geveegd is. We hebben het liedje ja. twee keer gespeeld. En volgens mij was het de tweede goed. En daar hebben we gewoon een mix van gemaakt. En dat is gewoon poep in je hoofd. En het. het ja, ik moet zeggen, ik heb het ook niet... Ik heb het ook moeten opnemen, weet je. was voor mij ook niet makkelijk. Zeg <lacht> ik. Ja, nee, want dat is toch een soort van ding. Wat, wat is dit in hemelsnaam? Maar wat we wel voelden, was dat er heel veel... bij vrij kwam. En het, het interessante is, dit is een hit. Hè? Ja. Echt een grote hit. Die nooit echt verkocht is, maar iedereen kent het. Ja, precies. Maar, maar, en, ja. Maar, en, maar, en er was dus kennelijk een markt voor, wat ook verbazingwekkend moet zijn. Toch, of niet? Nou, het was een kleine markt, maar het was wel een hele stabiele markt. Toen er nog cd's werden verkocht, want wij verkochten met de ragende mannen... Per album, toch zeker wel tussen de, tussen de drie en vijfduizend uh, CD's. En dat, oh. dat is, daar kun je van bestaan. Daar kun je gewoon een, plaat, een nieuwe plaat mee maken. is wel, nu niet meer toch? Er worden geen CD's meer verkocht, heel ja. weinig. Dus het is sowieso, je ziet uh, nu echt de trend van vooral jonge muzikanten. Die hebben zoiets van: wij maken onze eigen opname. En we gaan die CD's, die gaan we zelf laten maken. Die verkopen we weer op Dat is een beetje wat er nu ja. gebeurt. En, en via internet natuurlijk. Dus het is. Uh, niet echt aan te raden om mensen uh, een toekomst in de muziek toe te wensen. In Nederland althans, want dat is gewoon toch wel heel erg moeilijk, geloof ik. Dan uh, verschijnt er dan een boekje met die teksten. En dan raakt dus wel die energie, die we zeiden natuurlijk net al... Ja. dat raak je eigenlijk helemaal kwijt. Dus je, je, je gaat dat zitten lezen en denk je... Nou, wat, wat is hier aan de hand al? Oh, ja, maar dat bedoelde ik juist niet, hoor. Oh, sorry. Nee, want ja. ik zei wel in stilte lezen, maar ik vind het dus juist helemaal niet stil... Nee, het, dat is heel, het is vrij maar ronkend goed. materiaal. Het, is heel, het, is, het maakt heel veel geluid. De, ja. Het is ook leuk om het gewoon echt voor te dragen. als je gewoon ergens hebt nou, Doe do, do, do er eens een. Ja. Ik Dan krijg ik de het... kramp van je kanus. Ik krijg de kots van je kop. Ik krijg kramp van je kanus. Ik word mis van je knap. Ja, precies. Leuk ja. is die, hè? Ja. Maar heeft, dat zijn ook mooie woorden, toch? Wat, wat wil je horen? Het nou, dekt lekker. Dat ja, ja, het lekker. Het is dat... lekker om, hard op, om, om, om zelf uh, te lezen ook. Ja. Ja. Ja. Het komt me stot of... uit, bijvoorbeeld. Ja. ja, heerlijk. Het lucht op, <laughs> hè? Het lucht lekker op, ja. Ja, is dat... ja maar dat is ook een van de... de dingen waarom het voor jou zo lekker is. Het lucht op, je kan er een hoop in kwijt aan frustratie en woede en... Uh... Onvrede met van alles en nog wat. Ja, maar dat is die periode geweest. Dat verandert ook wel. Want ja? ik, uh, ja, dat is, ik ben uitgeraasd ook wel. Dat is uh, In 1999 uh, ja. uh, zijn we ermee gestopt. En, uh, maar wat wel is gebleven... ...en dat, daar ben ik heel blij en dankbaar uh, uh, voor... ...en wat ook een beetje navolging vindt... ...is dat mensen zich beseffen... ...dat als je goed, goede muziek wil maken... ...dat het moment vangen dat dat heel belangrijk is. Oh. Dat je niet, er zijn hele goede componisten die het allemaal thuis in hun hoofd... op de computer in elkaar kunnen zetten. Maar wij bijvoorbeeld ook met de groep Fosco. Hier staat Wouter, dat is de gitarist van de groep Fosco. Uh, en van heel veel andere projecten natuurlijk. Ja, precies, Wouter tijd. Ja. Uh, weten wij uh, als geen ander dat het moment vangen... dat, dat, dat je daarmee de grootste, uh, ja, het, het grote geheim kunt, uh, kunt pakken... dat is fantastisch om dat mee te maken. We stonden uh, vorige week weer in Dordrecht met z'n allen... Nou, ik geloof anderhalf jaar. En dan, dan repeteren we ook niet. We, we luisteren de cd's misschien eventjes door... om te kijken waar de toonsoorten zitten en hoe de tekst ook weer gaat. Het heeft bepaalde risico's met zich. Maar, maar die risico's zijn ook wel weer leuk. Want daardoor veranderen de dingen weer. Nou ja, het, het is echt geweldig. Ik voel me als een kind in de speeltuin. Het ja, is precies. Fantastisch. fantastisch. Zegt er nooit eens iemand tegen... hé hey, joh, nou eens volwassen, man. Ja, ik ben 55. Ik, bedoel, <lacht> ik heb drie kinderen opgevoed die allemaal de deur uit zijn. Dus, uh... dus het is wel gelukt. Ja, ik weet niet of je volwassen. De vraag is of je wel volwassen Wat is volwassen? Ja. Is dat je alles weet. Ja, je zegt wel dat die, dat, ragge, die, die, die, dat die periode is wel een beetje voorbij. Is, ja. er, is er mildheid gekomen met de jaren, Geert? Nou, uh, ik weet niet of het mildheid is. Want ik, ben, ik kan me nog steeds over heel veel dingen behoorlijk opwinden. Maar zit er meer tederheid in je teksten? Meer, dat, minder dat... Nou, in het laatste materiaal ja, zeker ja. Want ik heb uh, de laatste... Ik heb zelfs een, een soort liefdesliedje proberen te maken. Op een hele, hele infantiele, wat eenvoudige wijze. Maar en hoe wel, klinkt dat dan? Het klinkt, nou, dat tekst is zo... Ik kan je niet thuis brengen, maar ik wil je best naar huis brengen. Of eigenlijk wil ik je helemaal niet meer naar huis brengen. Blijf jij maar hier, bij mij. Staat ook in het boek. Staat ook ja. in het boekje? Ja. ja. Ja, dat is een heel mooi liefdesliedje, ja. inderdaad. Want, want er staat ook een, een, een tekst, een soort inleidende tekst... Hè, over een verdrietige herinnering het overlijden van een, een broertje van ja. jou... die maar heel kort geleefd heeft, ja, heeft En dat opa mijn... bij ja. de geboorte zei: er is iets met die ogen. Ja, ja. En ja, nou, dat werd. Dat een dummer. heb ik later opgevangen uh, van een, een, een, uh, de jongste broer van mijn moeder, die zei: mijn vader had het al gezegd tegen Jojo, jo, er is iets met die ogen. En dat is een soort. Van, die, die, die, die, uh, die gebeurtenis heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Want wij waren. ik was een jaar of zes, zeven of zo. En mijn vader en moeder die gingen met de ambulance naar het ziekenhuis. En, mm -hmm. Ik heb mijn broertje daar nooit, daarna nooit meer gezien. Nee. Dus dat was heel verdrietig. Want hij heeft toch even, even geleefd, geloof ik, uh, in het ziekenhuis. Een dag of zo. Maar dan heb jij die ogen geschreven. Maar dat is best een, een heftig, een rauw, angstig nummer. Ja. En terwijl je denkt, het is ook zo een, een heel gevoelig nou, moment. Ook ook te maken, het is, ik heb het geschreven in, in, ik geloof, 92. Dat is, dat is de, uh, het jaar dat mijn moeder overleed. Dus die herinneringen en zo. En dat gevoel wat erbij vrij kwam. Ja, dat, ja, ik moest daar wat mee op een of andere moment. Ik wist niet wat... Die Gebeurtenis, weet je wel, opa kijkt in de wieg en constateert: er is iets niet goed met het kind. Ja, dat, uh, ja, wat moet je erover zeggen? Ik weet het, ik heb nou ja, wat ik je heb erover al hebt, erin staat, ja. staat is ook misschien iets wat waarvan je zou zeggen: moet je daar nou een liedje over maken? Maar ik heb het wel, ik, ik moest het gewoon doen omdat mijn moeder het daar ook over had. Die, uh, uh, ze, haar broers waren allemaal vrachtwagenchauffeurs en die maakten wel eens ongelukken. En er waren ook als collega's van die broers... die er bijvoorbeeld de, de afschuwelijke mee moesten maken... van een dode hoekspiegel. Daar heb je ook een liedje over ja. geschreven. Hè? En dat is eigenlijk, denk je van, ja, waarom moet je dat? Ja, ik, ik heb zoiets van, het is een, het is een, eh... Uh, ja, ik probeer op een of andere manier die situatie te, te, te plaatsen... en een soort van, iets van duiding aan te geven. Het is destijds uitgevoerd door uh, Frank Lammers in de voorstelling Scania. Echt wonderschoon, echt hartstikke mooi. Over een Ja, het is absoluut. Het is, het is, het is op, is op de parade was dat, he? Ja, parade, ja ja, ja. ja. ja, een heel aangrijpend liedje. Jij gaat nu tot slot met Wouter Plantijd op uh, ja. gitaar iets zingen. Ja, dit is een liedje wat ik heb uh, bedacht en samengeschreven met uh, Jan-Paul van der Meij. Uh, en Wout heeft de muziek ervoor gemaakt. Op het moment dat ik dacht, ik stop met de muziek. Omdat ik weer eens een keer een plaatje had uitgebracht... op verzoek van bepaalde mensen. Van, ben dat nou, leuk. En toen zei iemand uh, bij de radio weer van... Uh, ja, daar gaan we echt niets mee doen, weet je wel. En dat maakt, maakt me niet wanhopig. Maar ik had zoiets van, ja... Er gaat zoveel energie en liefde in dit werk zitten. Als mensen dat dan zou afdoen... dan uh, kun je misschien maar beter... Uh, op een bank gaan werken of zo. Nou, ze zien je aankomen. Dus ik was een beetje, was een beetje somber. En toen, en toen zei iemand tegen mij, dat moet je niet doen. Dat nee. moet je echt niet doen. Goed advies. Je moet doorgaan. Ze dus ik, nou, dat, laat ik daar een liedje over schrijven. Ik ga door. Bob Fosco, Wouter Plantijt en uh, de bundel op mijn oog... is een uitgave van uh, Nieuw Amsterdammer. We luisteren dus nog naar... Uh, ik ga door. Oh. Vooral doorgaan. Ja, Ik ga door, ik ga door Ik ga door tot ik verrek Totdat ik kramp krijg in mijn bek Ik ga door Ik ga door, ik ga door Tot ze me vastbinden op een stoel Met een kilowattie in mijn smol Ik ga door Thank you. Ik ga door van A tot Z. Met of zonder budget. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. ik ga door. In het kleine of in het groot. Half levend, half dood. Ik ga door. Dan moet ik je En dan, dan kan, kan, me, kan me, het. Kan het. kan me niks verrekken. Ik ga door. Ik ga door met mijn grote bekken. Ik ga door, sturen knokploeg op me af. Of een leger, advocaten. Het zal allemaal niet baten, ik ga door. Ik ga door! Oh ja, ik ga door! Ik ga door. Ik ga door! Als, als jij ooit bij een bank gaat werken, zeg ik mijn rekening daarop. Dat beloof ik. Mijn hemel, zeg. Natuurlijk ga je door. Ik ga door. <totstuk> <totstuk> ik ga door. Ik ga door. Ik ga door als een rebel. Tot aan de poorten van de hel. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Voor de duwel en zijn oude moer.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 Bob Fosco, Wouter Plantijn. Top! Thank you! Wanneer zijn de eerste sterren in het heelal gaan schijnen? Om dat te achterhalen heeft een internationaal team van sterrenkundigen... de Lofar-telescoop ontworpen en gebouwd. Deze reuze-telescoop is honderdmaal gevoeliger dan de huidige telescopen. Lofar is al in werking en zal op termijn bestaan uit duizenden eenvoudige antennes... geroepeerd in enkele tientallen stations en gekoppeld aan een supercomputer. En die staat in Groningen. De meeste antennes bevinden zich in het kerngebied van die telescoop en dat is allemaal vlakbij het Drent. Exlo. Met die supertelescoop moet uiteindelijk miljarden jaren oude straling worden opgevakken. Hoe dat in zijn werk gaat, gaan we vragen aan een van de onderzoekers, radiosterkundige, Michiel Brentjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het vier keer gelezen, het verhaal begrijp me er nog steeds niks van. Radio, uh, nou ja, leg het maar uit. Ik, ik Probeer ja, dat ja, de, eens aan mensen duidelijk de, te maken. De meeste mensen denken als je het over radio hebt, dat je daarnaar luistert. Ja. En uh, als sterrenkundige kijk je vaak naar plaatjes. Dus op de een of andere manier moeten we van die radiogolven plaatjes zien te maken. Nou, nu is een foto van een digitale camera is eigenlijk een tekening van wat je voor je ziet. Waarbij je op iedere plek in die foto aangeeft hoeveel licht daar nou vandaan komt. En wat de kleur van dat licht is. Nou, wat we met een radiotelescoop doen is dat we mikken op een plekje in het heelal. En dan laten we een computer luisteren hoeveel ruis daar vandaan komt als je in de autoradio uh, niet op een zender mikt, maar er ietsje naast zit, dan hoor je ruis. En dat soort ruis, daar heb je het over. Echt? Dat soort ruis. Het is Letterlijk echt ruis. dat soort ruis, ja. De ruis die je dan hoort, is ook ruis uit het heelal. En dan gaat het erom, hoe oud is die ruis? Of hoe niet? oud is die ruis? <laughs> hoe en, hoor je dat? Uh, hoeveel is het eigenlijk? Hè? Want als we op één plekje kijken, zien we bijvoorbeeld veel ruis, dan zetten we een witte punt op de kaart. Kijk, op een ander plekje horen we weinig ruis. Dan zetten we een zwarte punt. En als je zo meteen zo op die manier de hele hemel afscant... heb je eigenlijk net als uh, wat, wat kleuters hebben, zo'n invulplaatje. Uh, doe daar kleur 5, kleur 3, et cetera. Dan komt er vanzelf een foto van de sterrenhemel tevoorschijn. Want een witte punt wil zeggen een ster? Uh, nou, een witte punt of wil niet? zeggen er komen veel radiogolven vanaf. En, en wat wil dat dan zeggen? Dat kan betekenen dat er een hoop gas zit. Uh, het kan ook betekenen dat er een speciaal soort ster is. En het kan betekenen dat er een vliegtuig over je radiotelescoop Maar dat vliegt. weet je dus verder nog helemaal niet. Je kan ja, alleen dat... een soort tekening ervan maken. Precies. Maar en... wat het betekent, de tekening, dat weet je eigenlijk nog steeds niet. Daar gaan we niet. heel hard over nadenken. Ah. En die geluiden zijn miljarden jaren onderweg. Nou, het, het en... zijn de radiogolven. Ja, oh, sorry. Nou ja. Ja, ja, goed. De radiogolven zijn ja. miljarden jaren onderweg. Maar hoe kunnen wij nou dan op die manier in die geschiedenis kijken? Je hoort het zo vaak aan deskundigen die dat uitleggen. En ook dat is mijn raadsel. Nou, um... Plaatjes maken is natuurlijk één ding. Erover uh, nadenken is wat anders. We hebben de hele natuurkunde. Er zijn honderden jaren lang allemaal proefjes gedaan. Ze weten hoe dingen zich gedragen. We weten dat als we een bal opgooien, valt die ook neer. We weten dat als er iets heel heets is, komt er veel licht vanaf. En uh, op die manier denken we dus na over die plaatjes. Nou, De radiogolven die hebben iets bijzonders. Uh, het blijkt namelijk dat het meeste gas in het heelal... dat is waterstofgas. Dat is uh, gas wat als je verbrand water maakt. Dus hier op aarde hebben we daar wel wat aan gehad. Daar hebben we oceanen aan te danken. En dat gas dat zendt radiogolven uit die precies 21 centimeter lang zijn. En het leuke is nu, dat blijkt dat als het heelal is uitgedijd... tussen het moment dat die radiogolven zijn uitgezonden... en het moment dat jij ze bekijkt... dat die radiogolven precies net zoveel mee oprekken met het heelal. Dus waar de hele ruimte uitrekt, rekken ook die radiogolven op. En als wij nu dus de lengte van die radiogolven gaan meten... die we binnenkrijgen, en we zien bijvoorbeeld dat die 2,10 meter tien lang zijn... dan weten we dat ze weg moeten zijn gegaan... toen het heelal tien keer kleiner was dan nu. Omdat het hele spul tien keer is opgerekt. Jeetje, ja. Dat dat ook... een, maar die, die een, of, wat, waar ging je dan ook van 21 van centimeter? Van 21 centimeter, ja. En uh, het blijkt dat uh, dat doet het alleen maar als het gas een beetje warmer wordt. Mm -hmm. En in principe was het heel koud in het hele, al, want ja, er, er waren geen sterren. Dus het gas had helemaal geen reden om, uh, om die radiogolven uit te gaan zenden. Nou, toen die alle... Maar hoe weten we dat dan? We weten ja, je dat kan er geen de sterren waren. Blijven ja, ja dat is ja. het mooie van het vak. Hè? Ja. We weten dat er geen sterren waren. Uh, omdat we een stukje verder terug in de tijd wel makkelijker kunnen kijken. Naar het grote niets? Uh, Naar het nagloeien van de oerknal. Het nagloeien van de oerknal. <laughs> ja, toen, toen was er een ja. heleboel in het heelal, maar het was ja. allemaal een beetje, een beetje wazig. Uh, de, die oerknal is heel heet geweest en uh, het was toen erg mistig in het heelal. Dus het licht en de radiogolven kon geen kant op. En op een gegeven moment is het heelal verder afgekoeld. En toen veranderde... Het, het gas was eerst een beetje zoals het in TL-buizen is... Uh, plasma noemen we dat. En tegenwoordig je het ook in tv's. Mm -hmm. En uh, toen het helemaal verder was afgekoeld, toen werd het normaal gas. Zoals we dat ook om ons heen zien. En dat normale gas, nou, ik, ik, kan, ik kan jullie goed zien, het is hier niet zo mistig. Mm. Dan kon het licht in oh, één keer weg. Maar zijn het allemaal veronderstellingen of is dat echt weten? Nee, Want je, dat dat, dat, is, weten, we dat weten we. Dat weten we. Ja, we weten hoe die materie zich gedraagt. Want in een laboratorium kunnen we het heet opstoken. En dan kunnen we zien wat er gebeurt. En we nemen aan dat. Materie zich nu hetzelfde gedraagt als miljarden jaren geleden. En wat hoop je dan uiteindelijk te maken? Een soort kaart van hoe het toe geweest is? Wij hopen, uh, dat hopen we uiteindelijk te doen, maar dat gaat niet lukken met lover. Wat wij proberen te bepalen is kijken, uh, nou ja, hoe, wanneer het eigenlijk gebeurd is. Want als je nou 100 theoreten vraagt hoe dat moet zijn gebeurd, dan krijg je 200 verschillende antwoorden. We weten allemaal dat toen het heelal anderhalfduizend keer kleiner was dan nu. Toen was het maar een half miljoen jaar oud of iets dergelijks. Uh, toen waren er geen sterren. En we weten als we nu om ons heen kijken, s'nachts, dan zien we overal sterren. Dus ergens daartussen. Maar het gaat om, in, de, om hoe dat, dat allemaal zijn. gebeurd is. Dat... Ja. ja, was het helemaal zes keer kleiner? Was het tien keer kleiner? Was het twintig keer kleiner? Uh, waren het wel de eerste sterren die zorgden dat uh, het gas weer zo werd zoals het nu is? Of waren het misschien zware zwarte gaten? Dat, dat weten we niet. Lijkt en dat probeer je met die lofar duidelijk te krijgen. Ja, ja. Het is Volgens mij een fantastisch, fantastisch project. Hè, om te en staren doen. Ja. in het verleden, dat is Absoluut. waar jij mee bezig bent. Absoluut. Ja. Ja. Diep in het verleden. Terug in de tijd. Ja. Het was veel te kort, maar uh, u, u moet er gewoon nog maar een andere keer terugkomen om... Uh mooie dingen hierover te vertellen. U hoorde, radio Michel Michiel ging over z'n werelds grootste radiotelescoop Lovar die in het begin van het heelal in kaart moet gaan brengen. En we zijn er straks weer naar het nieuws van 10 uur... met onder andere Roos Vonk en uh, Eenoek Tan. Over de Aris. actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. De mensen op zichzelf zijn handig. Met deze week... Of je groot, dik, klein bent...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 Nu 5,95. Alleen in de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1.